Dit is Renate Evers met het NOS Journaal. De miljoenennota is ongelukkig een dag eerder dan gepland gepubliceerd. Door een fout is het stuk op een website van de Rijksoverheid verschenen. Besloten is nu om alle stukken vandaag nog te publiceren. De toon in de miljoenennota is over het algemeen somber. Aan het einde van deze kabinetsperiode zullen de uitgaven nog altijd hoger zijn dan de inkomsten. En daarom zal er mogelijk meer moeten worden bezuinigd. De koopkracht daalt zowel dit jaar als volgend jaar met gemiddeld 1 Het kabinet komt met extra maatregelen om de inkomenseffecten voor zwakke groepen te verzachten. Volgens de miljoenennota komt het begrotingstekort volgend jaar op 2,9 de politieke partijen hebben al gereageerd op de inhoud van de miljoenennota. De PVV vindt dat het kabinet zijn best doet om de pijn voor met name de middeninkomens te verzachten. PVV-leider Wilders noemt het wel een eurofiele begroting. PVDA-leider Cohen vindt dat de begroting geen antwoord geeft op de problemen waar Nederland nu mee zit. Er zitten volgens hem voor kwetsbare mensen voor miljarden bezuinigingen in. De SP spreekt van een keiharde kille bezuinigingsoperatie. Volgens fractievoorzitter Blok van de regeringspartij VVD zit het kabinet op de goede koers. En coalitiepartner CDA vindt dat het kabinet zijn best doet om de mensen die het het moeilijkst hebben te ontzien. Het ziet er naar uit dat de troepen van de nieuwe Libische machthebbers de slag om Sirte zijn begonnen. Dat is een van de laatste bolwerken van Gaddafi en het is ook zijn geboorteplaats. Volgens een woordvoerder van de Nationale Overgangsraad hebben de troepen de buitenwijken bereikt. Het lukte eerder deze week niet zeer te, te naderen. Dat de troepen daar nu wel in zijn geslaagd wordt een doorbraak genoemd. Het weer, vanavond opklaringen. De temperatuur daalt vannacht in het binnenland naar een graad of zeven. En er ontstaan mistbanken. Morgen eerst vrij zonnig. In de middag in het zuidwesten kans op lichte regen. En het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NO Dit is René Passet van de AMB. In de Randstad staan vooral nog files rond Utrecht. Op de A2 de Bos Utrecht bij Nieuwegein 8 kilometer. En van Amsterdam naar Den Bosch tussen Maarse en Nieuwegein-Zuid 13 kilometer. Maar het onderzoek is zojuist afgerond en de weg is weer vrij. Op de A4 Amsterdam Den Haag bij Hoogmade 4 kilometer. De A10 West voor de Continental nog 4. De A12 Breda Utrecht bij Knouwbert Lunette 10 kilometer. Er ligt daar een container met papier en daarom is het niet mogelijk om de A12 op te draaien naar Den Haag. Op de A27 Utrecht Breda bij Knouwbert Lunette 4 kilometer. En de A28 Amersfoort Utrecht bij Utrecht 4 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 So many. Radio, ren naar Frans en zet hem op 106.9, 106.9. Yeah. Zfm. ZFM, 24 uur per dag, eet de zomerheids. Ease on down, ease on down the road. <laughs> Tadaa, <laughs> come on. Dorothy, don't you care nothing? That might be a long time But I know where the story begins It's up to us to choose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 bye Ignore it trade The turn